zes uur. Dit is Radio 1 met Jeroen Wollars. Zometeen in het NOS Radio 1 Journaal gaan we zwemmen. Live hier de finales met Heemskerk en Kommie Jojo. Snel dus naar het NOS Journaal, Job boot. De Verenigde Staten hebben Amerikanen wereldwijd gewaarschuwd voor mogelijke aanslagen door Al-Qaeda. Washington beschikt over informatie dat Al-Qaeda of aan Al-Qaeda gelieerde organisaties in augustus aanslagen willen plegen in het Midden-Oosten en daarbuiten. Tientallen ambassades en consulaten in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika blijven zeker tot en met zondag dicht. Het Openbaar Ministerie zegt dat het zich de commotie over de strafeis in de zaak Donny aantrekt. Twee weken geleden eiste het OM een werkstraf van 240 uur tegen de man die de 13-jarige Donny Roch uit Scheveningen doodreed. Die eis leidde tot ophef in de rechtszaal, waar familieleden van Donny met stoelen gooiden, maar ook in de samenleving. De rechtbank in Den Haag oordeelde vandaag anders dan het OM. De dader krijgt negen maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Ook is hij zijn rijbewijs voor vier jaar kwijt. De moeder van Donnie is blij dat de straf een stuk zwaarder is uitgevallen dan de eis. Ik had dit alleen maar kunnen hopen dat, uh, dat de rechter langs de officier zou gaan. Dus nee, ik ben niet verbaasd. Ik was verbaasd toen ze 240 uur eisten, Maar nu ben ik niet verbaasd. Nu ben ik vooral opgelucht en blij. De politie in Cairo wil binnen 48 uur een cordon rond twee sit-in demonstraties van moslimbroeders leggen. Demonstranten mogen het afgesloten gebied verlaten, maar worden daarna niet meer toegelaten. Dat meldt de Egyptische Staatstelevisie. Met de sit-in-demonstraties protesteren de moslimbroeders tegen de afzetting van president Morsi. Het leger en de interimregering willen nieuwe verkiezingen organiseren, maar de moslimbroeders weigeren om daaraan mee te werken. Volgens hen is de afzetting van hun president illegaal. De politiebonden hebben het overleg met de Nationale Politie en het Ministerie van Veiligheid en Justitie over de reorganisatie van de politie afgebroken. Ze zeggen dat de politietop stelselmatig afspraken niet nakomt. Bij sommige benoemingen is volgens de bond sprake van vriendjespolitiek. De bonden, de politietop en minister Opstelten praten al maanden over een nieuwe functieindeling voor de 63.000 medewerkers van de nationale politie. Het OM heeft de beloning voor de gouden tip over de brandstichting in het gemeentehuis van Waalre verdubbeld tot 50.000 euro. Dat is een bijzonder hoog bedrag voor brandstichting, zegt een woordvoerder. Zichzelf is brandstichting geen directe aanleiding van het uitlopen van een bijzonder hoge beloning, zoals in dit geval. Maar de enorme impact die de brandstichting heeft op de maatschappij... Is al een aanleiding uh, daarvoor. Dus vandaar dat uh, de beloning nu ook verhoogd, verhoogd is naar 15.000 euro. Het gemeentehuis van Waalder werd juli vorig jaar volledig verwoest. De daders hadden twee auto's tegen het gebouw gezet en in brand gestoken. In het onderzoek zijn tot nu toe drie mensen opgepakt, maar ook weer vrijgelaten. Een chirurg die heeft gewerkt in het ziekenhuis Bethesda in Hogeveen... mag geen complexe vaatchirurgische ingrepen meer verrichten. Volgens de inspectie voor de gezondheidszorg heeft de chirurg ernstige fouten gemaakt. De man is onvindbaar. De zaak kwam aan het rollen nadat een patiënt van hem was overleden. Het OM en het ziekenhuis schakelden daarop de inspectie in. Bij verder onderzoek bleken meer patiënten van hem te zijn overleden. Een externe deskundige gaat nu onderzoeken of dat te maken heeft met zijn handelen. Het weer in het Zuidwesten de komende uren kans op een enkele zware onweersbui. Mogelijk met forse windvlagen. Vanavond laat of vannacht in het hele land stevige regen- en onweersbuien. Morgen eerst nog buien, daarna droog. Het wordt morgen 21 tot 25 graden. En dan gaan wij snel naar het WK zwemmen in Barcelona. Want ze komen al de hal in Ranomikamo Jojo en Femke Heemskerk. Ze zwemmen de finale 100 meter vrije slag. Bob van der Tak is erbij. Ja, we gaan zo beginnen inderdaad aan deze finale. De finalisten, de acht finalisten komen. Eén voor Denen. het op. En daar is de eerste Nederlands al, Femke Heemskerk. Ze start zometeen in baan zes. Is als vierde de finale ingegaan. Kromo Wijjojo als derde. En uh, wat gaat deze finale opleveren? Daar is Ranomi Kromo Wijjojo inderdaad. Uh, zwaait even naar het publiek. Was zeer zijn, zojuist in de callroom. En, uh, ja, het, het contrast kon niet groter zijn eigenlijk met Missy Franklin. Die uh, zat te lachen en te giebelen met haar landgenoten. Shannon Freeland. Een van de andere finalisten. Franklin en Freeland zijn er dus. Wie zijn er nog meer? Uh, Britta Steffen, nog altijd wereldrecordhoudster uit Duitsland. Yi Tang, de winnares van het brons vorig jaar in Londen op de Olympische Spelen. Sarah Sjöström, de snelste gisteren in de halve finale met die tijd van 52-87. En niet te vergeten, Kate Campbell uit Australië. Zij is de topfavoriet. Het was altijd al een goede zwemster, Campbell. Veel pech gehad in haar carrière. Veel ziek geweest, blessures gehad. Daardoor is haar lopen aan flink afgeremd. Maar dit seizoen is ze fit en loopt alles perfect. Ze is sneller geweest in het voorseizoen dan Kromo Jojo. Sneller op de estafette, sneller in de series. Sneller in de halve finale. En waarom zou ze nu dan niet sneller zijn dan de Nederlandse? Dat kun je eigenlijk afvragen. In het kamp Kromo jojo als ik dat zo mag omschrijven... heeft iedereen... Uh... Campbell aangewezen als favoriet. Misschien om de druk wat op te voeren. En je weet maar nooit wat dat toe leidt. kromo -Ijojo dus in baan 4. Heemskerk in baan 6. En Campbell in baan 5. Nou, daar zijn ze het water in gedoken. De twee Nederlandse vrouwen en de zes andere finalisten. Deze finale hier in het Palau San Jordi in Barcelona. En de start is goed van Campbell in baan 5. Die heeft de leiding op de eerste 25 meter. En fors ook. Forse aan de leiding, Kate Campbell. En zie er dan nog maar eens in te halen. Sjöström gaat mee in de slipstream. Kromo Jojo probeert dat ook. Maar de voorsprong is groot van de Australische. Al meer dan een seconde op Kromo Jojo Die keert als derde in 2589. Een normale opening. Heemskerk keert als vijfde. En nu de tweede baan. Campbell aan de leiding. En op koers voor een wereldrecord wellicht. Dat zal toch niet gebeuren. Sjöström kan het niet bijbenen, Chromo kan het niet bijbenen. Het wordt de wereldtitel voor Kate Campbell. Dat wereldrecord gaat ze niet halen, maar de Nederlandse vrouwen worden afgetroefd hier. Campbell wint, Sjöström wordt tweede, Chromo derde. Dat is het podium. Geen wereldtitel voor Ranomi Kromo Widjojo, maar slechts brons. Net zoals twee jaar geleden in Shanghai. De tijd van Chromo is 53-42 en valt zwaar, zwaar, zwaar tegen. Want ze had zeker onder de 53 seconden gewild en eigenlijk onder de 52-75 haar Nederlands record. Dit is geen goede race geweest van Chromo Heemskerk wordt vijfde in 53-67. Die is daarmee een honderdste sneller dan gisteren. Maar... Uh... Campbell doet het hier dus zoals verwacht eigenlijk. Zij wint in een geweldige tijd, hoor, laten we dat niet vergeten, van 52-34. Zo snel is er in textiel nog nooit gezwommen. Kate Campbell, geweldig wereldkampioen. Prachtig succes voor Australië Sjöström. Dus tweede onder de 53 seconden ook nog, 52-89. En Kromo Jojo, derde in 53-42. Maar die tijd, die tijd, daarover zal ze zeer, zeer ontevreden zijn. Ja, toch een teleurstelling een beetje. We gaan naar de ANWB. We beginnen gewoon met iets heel anders. Wij dan zwaan. Ja, ja, we het massaal terug vanaf het strand... omdat daar kennelijk wat is afgekoeld. En uh, ja, we doen het allemaal tegelijk. En dat uh, past niet. Dus het is echt raadzaam nog, om nog even op het strand te blijven. Want zo slecht is het nou ook weer niet. Maar wel op de weg. Op de A58 loopt het vast vanuit Vlissingen... tussen arnhem en Knopen-De Poel, 8 kilometer. De N57 loopt vol vanuit Zeeland... tussen Renesse en Goede Reden, 8 kilometer. De N59 ook... Propvol tussen Zeeooskerk uh, Syr en Zee, inmiddels 9 kilometer. Vanuit Hoek van Holland op de N220. Tussen Hoek van Holland en Westerlee 5 kilometer. En zo staan er in Zeeland en Zuid-Holland nog wel meer files op N-wegen. En vanuit Zandvoort op de N200 en de N200 heen. is staat ook helemaal vol tot aan Haarlem. Verdere een file die niets met strandverkeer te maken heeft. Dat is die op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij Valkenswaard 5 kilometer. Staat een vrachtwagenstil, de rechterrijstrook is dicht.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 9 minuten over 6, Goedenavond. Verslaggever Mark Robin Visser is in Weert, een van de warmste plekken van het land. In Zimbabwe zouden de verkiezingen eerlijk zijn verlopen. En er is opluchting, opluchting vanmiddag bij de ouders van Donny. Zij gaat de bak in. Yes? Ja. Geen werkstraf, maar zeven maanden de bak in, zoals ze dat daar zeiden. En dat terwijl het openbaar ministerie beweerde... dat een celstraf voor de man die de dertienjarige jarige Donny doodreed... toch echt niet haalbaar was. Aan de lijn Kitty Nooy van het OM. Goedenavond. Goedenavond. Is dit dan wat we een inschattingsfout noemen? Nou, zo zou ik het niet willen noemen. Een een feit of een complex aan feiten kun je op verschillende manieren beoordelen. En de rechtbank heeft dit feitencomplex op een andere manier beoordeeld... dan het Openbaar Ministerie. Ja. U had alles tot achter de comma uitgezocht. Hoe het ook wendt of keert. Het kon niet zwaarder. Het zijn allemaal citaten, dingen die u eerder hebt gezegd. Hoe kan het dan dat een rechter toch zoveel strenger is? Ja, u heeft mijn citaten goed onthouden. Dank u. Um, zeker. Wat ik u net zei, uh, je hebt feiten. Daar kun je op een bepaalde manier naar kijken... Dat hebben wij, want daar blijf ik achter staan. Tot achter de comma gedaan. Dat hebben wij gedaan op de manier zoals wij denken dat het moet. En dat was het water van de weg, dat, dat iemand anders, in dit geval de rechter... daar op een andere manier kan, naar kan kijken. En de rechtbank heeft dat dus op een andere, op een zwaardere manier ingeschat. En maar, dat mag, daar hebben we ook de rechtbank voor. Maar het was natuurlijk niet alleen de rechter die daar anders naar keek. Het was eigenlijk heel Nederland die daar anders naar keek. De uh, ophef en de verbazing over die strafeis... Uh, die deelde eigenlijk het hele land? Nou, daar ben ik niet met u eens. Vindt nou, heel graag. veel mensen dan. Door veel mensen. Dat ben ik wel met u eens. En dat mag ook. Zo goed als wij daar uh, op deze manier tegenaan hebben gekeken... en waar ik nog steeds achter blijf staan... mag iemand anders daar op een andere manier naar kijken. Ja. Um, met rechtspsycholoog Peter van Koppen... had ik het net over de, de eis van het uh, openbaar ministerie. Uh, ik wil daar toch nog even naar gaan luisteren. Even kijken of dat gaat lukken. Hij, hij zei het volgende die richtlijnen die over het algemeen prima voldoen. Maar de regel is ook, van je wijkt van de richtlijnen af... op het moment dat de, de, uh, de, de kenmerken van het bijzondere geval dat vergen. En dat dat in dit geval wel gemogen. En dat heeft deze officier jammer genoeg niet gedaan... met een hoop commotie tot gevolg. Had u, als u dit zo hoort, van die richtlijn moeten afwijken? Ja, maar dan denk ik dat het goed is dat ik nog even uh, dit neerzet... Ik heb uh, op verschillende uh, tijdstippen uitgelegd... dat dit artikel in drie gradaties onder te verdelen is. Wij hebben de voor de lichtste gekozen. De rechtbank heeft voor de middelste gekozen. Maar bij zo'n andere kwalificatie, zoals dat met een duur woord heet... past ook een andere eis. En dat staat los van de stelling van uh, uh, meneer Koppen... dat we op een andere manier naar de richtlijnen hadden kunnen kijken. Maar dat speelt in dit geval niet, want de rechtbank heeft het feitencomplex... Anders gekwalificeerd. Precies. Het gaat erom, koos u nou voor de middelste of de lichtste variant? U koos voor de lichtste, de rechtbank Precies. voor de middelste. En een hele hoop mensen vonden dat uh, het Openbaar Ministerie dat ook had moeten doen. Is het nou zo terugkijkend dat u zegt, uh, we hebben hier wel iets van geleerd? Dit soort zaken evalueren we per definitie. Altijd. Dat gaan we nu ook doen. Dat doen wij begin volgende week. Wij gaan met elkaar kijken hoe we deze zaak hebben aangepakt. Tegelijkertijd bekijken we dan ook of we in uh, hoger beroep gaan. Dus concreet antwoord, wij evalueren altijd en deze zaak ook. Ja. Is er nog een, een, een rol als we nog iets verder uitzoomen en naar dit, dit, dit hele, deze hele zaak kijken? Denkt u dat er um, bij deze beoordeling door de rechtbank die maatschappelijke ophef nog een rol heeft gespeeld? ik niet beantwoorden. De rechtbank beoordeelt uh, of maakt vonnissen in zijn algemeenheid op feiten. En ik ga ervan uit dat ze dat nu ook hebben gedaan. Oké. Okay. En begin volgende week gaat u kijken hoe u hier in de toekomst mee omgaat. Wij evalueren de zaak volgende week. Ja. Zit u er een beetje mee in uw maag, mevrouw Nooy? Ik kan, kijk was het nou verrassend, hè? Dat, dat kan de vraag ook zijn. Je houdt er altijd rekening mee als Openbaar Ministerie dat een rechtbank anders kan beslissen. Wij hebben gedaan wat we denken te moeten doen. En je weet dat het anders kan uitpakken. Dus in dat opzicht ben ik niet verrast en zit ik er ook niet meer in mijn maag. Nogmaals, wij gaan hier professioneel mee om. En wij gaan volgende week kijken of we dat anders hadden moeten doen. Hoofdofficier Kitty Nooy, dank u wel gaan wij naar Zimbabwe. De partij van de president Mugabe daar... heeft twee derde van de parlementszetels gewonnen. 142 van de 210 zetels. Dat maakte de kiescommissie zo net bekend. Correspondent Alice van Gelder, goedenavond. Hai, goedenavond. Twee derde van de parlementszetels gewonnen. Dat betekent, denk ik, dat hij aanblijft als president. Ja, de president wordt hier wel apart gekozen. Uh, maar ja, dit laat zeker, zeker zien eigenlijk welke kant het uh, op gaat. En de partij van Mugabe was vandaag hier in haar dan ook echt wel in een feeststemming. Uh, ze zeiden wel, uh, vanmiddag al voordat dit nieuws bekend uh, werd dat ze met een grote marge hebben gewonnen. Ja, en dat zien we dus nu ook. Uh, de stemmen voor de presidentskandidaat uh, worden op het moment nog steeds geteld. Ja, toch hebben we de afgelopen dagen ook veel klachten gehoord. Klachten dat de verkiezingen niet eerlijk waren. Uh, Twangirai, de tegenkandidaat, die sprak gisteren van een vars. Ja, klopt, inderdaad. Ja, En de waarnemers hier die hebben ook vanmiddag gezegd... van ja, de verkiezingen zijn in ieder geval vrij geweest. Uh, omdat er geen geweld is geweest. Geen geweld, zoals vijf jaar geleden. Maar de waarnemers zeiden wel... we kunnen nog geen definitief oordeel geven... om te zeggen of het ook eerlijk was. Nou ja, er waren problemen met registratie van stemgerechtigden. En er zijn ook veel stemmers bij het stembureau weggestuurd zonder te stemmen. Uh, maar voordat die waarnemers straks met een eindconclusie komen... is de kans heel groot dat Mugabe al lang is als president. En de Zanopief, de Partij van Mugabe, heeft gezegd. Nou, de MDC, het Zwangirai, die kunnen gewoon naar de rechtbank stappen als ze er niet mee eens staan. Maar het probleem ook hier is dat rechters vaak aan de kant staan van de Zanopief. Dus ja, ook al doet Zwangerij dat, dan is het maar de vraag wat dat nog uit gaat halen. Dus het zou zomaar kunnen dat die commissie uiteindelijk in zijn eindoordeel besluit dat ze waren inderdaad vrij, die verkiezingen, maar niet eerlijk. Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Maar ja, ik, toch merk je ook hier wel bij waarnemers dat ze eigenlijk ook gewoon verder willen. Ze willen verder met het probleem Zimbabwe en ja, met zo'n overgrote meerderheid nu voor de PF. Uh, ik denk niet dat er rapporten zijn die daar tegenop kunnen. En het is ook gewoon heel lastig om dan toch die fraude te gaan bewijzen. Ja, Tsangirai en de MDC uh, zullen daar vooral op gaan inzetten waarschijnlijk. En toch proberen te laten zien dat het echt niet eerlijk uh, verlopen is. Ja, heeft Tsangirai eigenlijk al gereageerd? Op, uh, op die uitspraken van de kiescommissie... dat de twee derde van de zetels naar de ZANU-PF gaat? Nee, dat nieuws is uh, eigenlijk pas echt net binnen. Dus daar is nog geen reactie op geweest. Uh, hij heeft vandaag wel herhaald, uh, niet persoonlijk, maar op zijn Facebookpagina... inderdaad, dat de verkiezingen een complete farce zijn. Uh, de minister van Financiën, Tandai Biti van zijn uh, partij... Die heeft al wel gereageerd uh, op ja, dat de weer vanmiddag zei van we gaan winnen. Ja, en die zei we hebben in Zimbabwe te maken met een gecompliceerde en geavanceerde dictatuur. Ja, en dat zien we dus nu tijdens deze verkiezingen. Ja, ja een dictatuur. Waarin toch nog geteld wordt. Uh, wanneer komt die uitslag? Ja, inderdaad, er wordt nog steeds geteld. Um, uiterlijk op maandag. Maar het zou ook goed uh, kunnen zijn uh, dat het al eerder dit weekend komt. In ieder geval met de parlementszetels uh, zijn ze heel erg snel opgeschoten. Uh, dus ja, de presidentskandidaat kan ook wel eerder bekendgemaakt worden dan ja. maandag. En je had het net al over de inauguratie, die dan ook redelijk snel uh, zal plaatsvinden. Is daar al zicht op of nog niet? Eh, ik geloof officieel dat dat dan een week of anderhalf of een week gebeurt... nadat de definitieve stemmen bekend zijn gemaakt. Uh, maar ja, goed. Dus eerst nog uh, wachten op die officiële uitslag. Eerst nog op wachten, maar de kans dat uh, Robert Mugabe opnieuw president wordt... is dus heel groot, als we dit zo horen. Alice van Gelder, dankjewel. Wij gaan naar de ANWB, Wijnand het blijft druk op de wegen vanaf de stranden, maar het wordt wel ietsje minder. Maar toch, van, uh, vanuit Zandvoort, Noordwijk, Hoek van Holland en vanuit Zeeland... nou, daar kom je zeker in de file. Een file die niet met strandverkeer te maken heeft... dat is die op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar staat voor de afrit valkenswaard inmiddels 6 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Dankjewel. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half tien en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. We gaan naar het binnenland, naar een van de warmste plekken in ons land. En dat was kort geleden nog, ja, je bedenkt het ook niet, een rampplek. Er is eigenlijk maar één iemand hier bij de NOS die dat soort dingen kan verzinnen, vinden. En, en ook nog tot een verslag maken. En dat is Mark Robin Visser. Jeroen... Ik bevind mij hier op het epicentrum van de Nederlandse komkommerjournalistiek. Heb ik net gesloten. <lacht> oh <jee>. <lacht> Jij bent er. Ja, het Want kan ook niet het anders. Het is he. wat. Ja, ja. Met dank aan Kees van Rijzenwijk, Dat is de, de eigenaar hè, van de camping Wega uh, hier bij ja, Weert. Inderdaad. En Kees van Rijzenwijk is in no time, zeg er, anderhalve week mediaspecialist geworden. <lacht> nou, ja, het is, is me overkomen dat ik dat ben geworden. Ja. Ja. Het begon allemaal anderhalve week geleden met die enorme stortbui. Daar hebben we het vorige uur over gehad. Het heeft ongeveer drie kwartier geduurd. Hele grote hagelstenen, tenten storten in. Maar daarna kwam er een andere stortvloed. Ja, een stortvloed van de media. Ja. <lacht> Vertel en, eens. Nou, wij hoorden natuurlijk dat er bomen omgewaaid waren. En die zijn we gaan zoeken waar die dan lagen... En, ja, die hebben we niet kunnen vinden. Ik kijk om me heen. Er staan hier heel veel bomen, maar die staan allemaal over Ja, dat is ook de bedoeling. <laughs> Daar zijn we ook heel blij mee. Gelukkig dat maar. Dat. Daar zijn we ook heel blij mee dat ze over staan. Dus er zijn ook geen echte ongelukken gebeurd. Het heeft vooral heel veel water. Eh, er was sprake van dat we ontruimd zouden zijn en dat iedereen naar huis ging... En ja, dat, dat was helemaal niet. Dat las u allemaal in de krant. Ja, Ik heb dus... zelf ook even wat artikelen opgezocht. Het was hier een slagveld. Er brak grote paniek uit. De brandweer heeft gasten geëvacueerd. Ja, en mij in verwarring gebracht, want ze waren nog gewoon hier. Ja. En dat allemaal met grote foto's, want er is weinig nieuws. Dus dan, dan wordt zo'n verhaal opeens heel groot. Ja, He? dat inderdaad, ja. ja. En nu dan weer een van de warmste plekken in Nederland. En wie staat hier, Marco Robin Visser? Want u wil ook wel een stukje sensatie meenemen. Nou, dat vind ik ook prima. Het is een, uh, het is een sensatie om hier te zijn, maar dan een andere betekenis. Ja, dat mag u zeggen. <laughs> ja. Maar dan toch eventjes. Hè? Uh, heeft u dat eerder zo meegemaakt, zo'n mediabelangstelling hier op de camping? Nee, we hebben ook wel eens wat noodweer gehad, zoals iedereen het wel kent. En uh, dan hebben we nooit geen media gezien, maar nu trokken we heel veel aandacht. En uh, ja, er zal geen ander nieuws geweest zijn, denk ik. Dus... Hoe kijkt u daar nou naar? Ja, toch ook wel met een, met een glimlach. Ja. Het, is, uh, het heeft mij verbaasd dat het zo erg overtrokken kan worden. Dat, dat heeft mij echt verbaasd. En, uh... Het is ook wel eens leuk om mee te maken, achteraf gezien. Ja. U vertelde mij ook over een foto. Hè? Die, vertel even over die foto die, die een beetje raar was. Ja, een buggy en een popje. Uh, een een pop die, kinderwagentje? Een kinderwagentje of iets dergelijks, En een pop die daar uh, op een merkwaardige manier... laat ik het dan maar even noemen merkwaardig... in terechtgekomen is en mooie foto's van gemaakt zijn. En uh, ja, die het misschien wel tranen getrokken hebben bij mensen. Dat het toch wel heel verdrietig is wat hier gebeurd een is. Een beetje gedrapeerd, zo, een mooie compositie, zeg maar. Het was een mooie... dacht van, nou Dat kan niet echt zijn. Het was geen natuurlijke compositie, hadden wij het idee. Nee. Meneer van Rijzenwerk, dit is allemaal echt. En dit is ook live, dus ik kan er niks meer aan doen. Nee, het is goed <lacht> zo. Ik zou zeggen, de groeten vanaf een van de beroemdste campjes in Nederland. Want dat mag je nou toch nou wel zeggen? Nou, dat is wel heel erg leuk dat we beroemd geworden zijn. Ja. Waar verder helemaal niets gebeurt. Het is hier gewoon heel gezellig, of niet jongens? Ja. ja, het is hier gewoon heel gezellig. En, uh, maar bel wel even, hè, als er weer wat is. Ik uh, laat het onmiddellijk weten. Heel yes, graag. Dan kun je erbij zijn. Dan rukken we uit. En een uh, goed verslag doen. Goed zo. Hartelijk dank. En de groeten uit Weert. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a drop. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see you Some Nights van Van, Amerikaans bandje, muziek uit 2012. Ja, we horen het in de verkeersinformatie al. Veel mensen in de file die van het strand terug naar huis gaan. En dit weekend gaat misschien wel een deel van die mensen... in elk geval 400.000 Nederlanders, samen met miljoenen anderen... uit heel Europa, met die auto naar het zuiden, richting de zon. Dit heet, het is een traditie, zwarte zaterdag. En in Frankrijk wordt dan extreme drukte op de snelwegen verwacht. Arnoud Broekhuis van de ANWB, goedenavond. Goedenavond. Waar gaat het nou precies mis morgen? Nou, in Frankrijk zijn het vooral de Parijzenaars die, uh, die vertrekken. En dat zien we dus vanmiddag al. En uh, bijvoorbeeld uh, ten zuiden van Parijs ben je een uur kwijt. Bij Lyon ben je al meer dan een uur kwijt. Dus dan ben je al twee uur kwijt. En we zien het nu ook al uh, voor Nederlanders die richting via Antwerpen naar het zuiden willen. Die zijn ook in een fuik terechtgekomen, want daar staan ze ook een uur te wachten. Dus het is vandaag al uh, heel druk, maar morgen wat je zegt, dat, uh, dat wordt de drukste dag. En dan hebben we eigenlijk te maken uh, met zowel vertrekkend als terugkerend vakantiega uh, vakantiegangers. En vorig jaar hadden we 765 kilometer op zijn hoogtepunt staan. En ja, maar laten we laten het niet hopen dat we morgen dat record weer verbreken. Want ja, we hopen maar dat mensen zo min mogelijk vast komen te staan. Ja, zeg Arnoud, ik hoor je nu zeggen dat je nu al ziet dat mensen vanuit Zuid-Frankrijk of vanuit Parijs richting Zuid-Frankrijk gaan. Ja. Dat je het vanuit Nederland al ziet vertrekken. Hoe weten jullie dat nou allemaal zo precies? Nou ja, we volgen natuurlijk die stromen. We krijgen heel veel, heel veel reacties ook van Nederlanders die, die in de file staan via Twitter. Maar we volgen die stromen en uh, je kunt zeg maar, die files uh, zien tot aan uh, Zuid-Spanje als je wil. Okay. En uh, we krijgen ook heel, inf heel veel informatie binnen vanuit de zusterorganisatie van de ministeries. Dus aan data genoeg... Zusterorganisaties en ministeries? Dat klinkt echt alsof het rampenplan uit de kast is getrokken vanmorgen. <laughs> nou hoor, nee, dat, dat... Ja, misschien lijkt het zo. Maar dat laten we alsjeblieft niet dramatiseren. Ik zeg altijd vakantie is feest en dat begint bij je reis. En zorg dat het een feest blijft. En uh, nou ja, we hebben een aantal uh, adviezen gegeven van... Uh, het wordt weer extreem heet morgen en overmorgen. Probeer je daar ook uh, rekening mee te houden? En uh, nou, je zei het al, ja, het is nu al druk. Uh, de verwachting is dat het morgenochtend vanaf zes vanaf uur tot, uh, tot een uur of twee, drie uh, in, in Frankrijk en dan Midden en, en Zuid-Frankrijk heel druk wordt. Dus als het mij even kan, probeer die uren daar in ieder geval niet te zijn. Ja, want wat ik me nou elk jaar opnieuw, als ik dit hoor, maar over verbaas. En ik wil me echt met niemands vakantieplanning bemoeien hoor. Maar waarom vertrekken die mensen niet gewoon een dagje later of twee dagjes later? Ja, de, de boekingen zijn altijd van zaterdag tot zaterdag. En uh, dat oh, zijn de wisseldata. Ja. En, en het is tegenwoordig ook niet meer zo dat iemand drie weken op eenzelfde plek blijft. Het is tegenwoordig ook mode om uh, tussentijds ook iedere week te gaan verkassen. En uh, ja, dat maakt het dus zo druk. En allemaal op okay. zaterdagochtend rijden. Hey, en als je dan toch morgen weg moet, even kort. Uh, hoe laat moet ik dan vertrekken? Vanaf een uur of... Uh, Twa twaalf. Nu dus nu thuis 12. Thuis nog even eten en dan weg. Dan rij je achter de grote meute aan. En wij verwachten, en die cijfers hebben ook TomTom Tom laten zien, dat je dan eigenlijk zonder files uh, op je vakantiebestemming kan aankomen. Kijk, gewoon uitslapen, lekker ontbijten en dan pas in de auto dat stappen. Dat is vakantie. Oké, okay. hartstikke goed. Arnold Broekhuis van de AWB, dankjewel. Graaglijk. Dit was het Radio 1-journaal van vrijdag 2 augustus. We gaan naar Kasper Kooi van WNL. De zomere avondspits, Kasper, waar ben je neergestreken? Ja. Vandaag zijn we in Maarsen, op een hele hippe plek. Moet je maar verluisteren hoe hip het hier klinkt. Ja, dat, dat klinkt hip, is hè? voor we WNL echt wel de... heel hip. Ja, ook voor de NOS, denk ik, wel heel hip. Maar dat wordt wel leuk hier, want we staan hier bij een restaurant van Ramon Beuk. Dag, meneer Beuk. Goeiedag. Jij bent zometeen mijn gast. Ja, we gaan een gezellig en uh, culinair programma maken, zometeen een half uurtje op, op Radio 1. Geweldig. Maar dit is een restaurant, een pop-up restaurant, voor één maand. Ja, ik doe uh, één maand dus uh, dit restaurant. Het is bij mij mijn eigen zaak. Normaal gesproken is dit een evenementenlocatie. We organiseren hier bedrijfsfeesten, hier in de glazen ruimte, zo heet het. En uh, dan is het uh, elf maanden per jaar doe je hier uh, evenementen voor bedrijven. En dan in de maand augustus is het altijd de maand waarin het rustig is. Hè. Dan hebben we de scholen vakantie en dan gaan de mensen... Uh, ja, dan doen bedrijven eigenlijk gewoon niks. En Dan dacht ik van, laat ik in die, in die maand nou eens iets anders doen. En uh, dat heb ik drie jaar geleden voor het eerst gedaan. En dan uh, heb ik daar uh, mijn ideeën over hoe ik een restaurant zie... heb ik daar voor het eerst uh, laten zien. En nou, dat klinkt er niet geval goed met, met hippe muziek. We gaan zo meteen ook naar binnen. Gaan we even een kijkje nemen, zo meteen naar het nieuws. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen. Maar ik wil ook de kosten onder controle houden. Ondernemers moeten onbezorgd kunnen ondernemen...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 De Verenigde Staten hebben Amerikanen wereldwijd gewaarschuwd... voor mogelijke aanslagen door Al-Qaeda. Het ministerie van Buitenlandse Zaken beschikt over informatie... dat Al-Qaeda in augustus aanslagen wil plegen. In het Midden-Oosten en daarbuiten. De politie in Cairo wil binnen 48 uur een cordon... rond twee sit-in-demonstraties van moslimbroeders leggen. De demonstranten mogen het afgesloten gebied verlaten... maar moorden daarna niet meer toegelaten. Zo meldt de Egyptische Staatstelevisie... Met de demonstraties protesteren de moslimbroeders... tegen de afzetting van president Morsi. Het OM heeft de beloning voor de gouden tip over de brandstichting... in het gemeentehuis van Waalde verdubbeld tot 50.000 euro. Volgens justitie is het een hoog bedrag, maar is de impact van deze brand groot. In het onderzoek zijn tot nu toe drie mensen opgepakt, maar ook weer vrijgelaten. Op het WK Zwemmen in Barcelona heeft de Ranomi Komewijojo... op brons gepakt op de 100 meter vrije slag... Ze tikte aan in 53-42, was daarmee zelfs langzamer dan in de halve finales. Femke Heemskerk zwom nagenoeg dezelfde tijd en moest genoegen nemen met de vijfde plaats. De wereldtitel was voor de Australische Kate Campbell, en het zilver ging naar de Zweedse Sarah Sjöström. En dat waren de hoofdpunten. Het weer. Hier is Marco Hoef. Ja, ik vertel niks nieuws als ik zeg dat het heet was. Ik vertel ook niet zoveel nieuws als ik zeg dat het op sommige plaatsen nog heet is. En laat ik dan met de verwachting verder gaan. En die luidt dat het vanavond nog lang warm blijft. Uiteindelijk daalt de temperatuur nacht naar 18 tot 20 graden. Een klamme nacht met in de loop van de nacht toenemende kans op een lokale regen- of onweersbui. Maar die kan dan wel stevig uitpakken, misschien wel met forse windvlagen. Maar die buien komen echt niet overal voor. Er zijn ook plaatsen waar de overgang naar koeler weer redelijk zonder slag of stoot verloopt. Morgen Ochtend in het oosten nog een paar buien met nog kans op onweer. Daarna trekken ze naar Duitsland weg. En wordt het eigenlijk overal weer droog. Van het westen uit meer zon, 22 tot 25 graden. We leveren een hoop in, maar ik denk dat dat veel mensen tot tevredenheid stemt. De wind uit het westen tot zuidwesten is matig kracht 3 tot 4. Zondag dan geregeld zon en 25 graden. Maandag meer sluierwolken met 27 graden. En vanaf dinsdag valt er een enkele bui, doen we het met 23 graden. Maar er blijft toch niet onaardig zomerweer b verkeersinformatie. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven loopt het nog vast voor de Afrit Valkenswaard over 4 kilometer. Er stond daar een kapotte vrachtwagen, maar de rijbaan is inmiddels vrij. De A9 alk maar richting Amstelveen, nu bij knooppunt Raasdorp 4 kilometer. Daar zit natuurlijk veel strandverkeer tussen. Er zijn sowieso veel badplaatsen die nu leeglopen, onder meer Zandvoort, Noordwijk, Hoek van Holland en op de wegen vanuit Zeeland. De langste files vanaf de stranden staan nu op de N200 vanuit Zandvoort, tussen Bloemendaal en Haarlem 5 kilometer en op de N220 hoek van Holland richting Rotterdam bij Westerlee 5 kilometer. Dit is Radio 1, WNL Zomeravondspits. Deze zomer elke dag vanaf een andere locatie in Nederland. Kasper Kooi, waar sta je vandaag? Vandaag, vandaag ben ik in Maarsen. Nooit van gehoord. Wat is er te doen? Tja, wat kan je eigenlijk doen in Maarsen? Ja, gewoon een leuke stad, leuke winkels, Maarsenveense plassen, lekker zwemmen, van alles. Ja, maar is het wel leuk wonen hier in Maarsen? Het is gewoon gezellig. Gezellig? Natuurlijk. Ben je opgegroeid? Kent iedereen? Ons kent ons. Ons kent ons. Kom hier maar een poosje wonen. Dan ga je weer op een gegeven moment weg. En dan durf ik een wetje te leggen dat je weer terugkomt. Waar sta je precies? Je kan hier niet van goed eten, want ik ben bij een pop-up restaurant. En wie is erbij? Ramon Beuk. Mevrouw, kent u Ramon Beuk? Heel vaag. Is een kok, hè? Ja, zover weet ik het, ja. De zomer is leuk op Radio 1, elke werkdag van half 7 tot 7... met Zomeravondspits, elke dag vanaf een zomerse locatie... te volgen op Radio 1, maar ook via Twitter, @avondspitsWNL. Hier in Maarsen bij een nieuw restaurant. Nou ja, als je hier komt aanrijden, dan zie je het al meteen staan. Restaurant voor één maand. Het is hier een zogenoemde pop-up restaurant. Ramon Beuk, goedenavond. Goedenavond. Nogmaals, uh, gisteren stonden we met uh, WNL op uh, Haarlem culinair. Een, een eetfeestje in, in Haarlem. En de burgemeester van die stad, Bernd Snijder, die had een vraag voor u. Ja, wat een pop-up restaurant eigenlijk is, want daar heb ik eigenlijk nooit van gehoord. Wat is dat, een pop-up restaurant? Nou, een pop-up restaurant is een restaurant wat uh, tijdelijk ergens neergezet wordt. En uh, waar de Maarsen dan eigenlijk uh, dat doen wat ze graag uh, willen doen. En meestal niet een heel jaar kunnen doen. Nou, dat uh, doe ik hier dus ook in Maarsen. Gewoon één maand per jaar dit pop-up restaurant. Ja, het, is, het ligt een beetje verscholen. Het, het is niet het centrum van Maarsen. We zitten vlakbij een soort van industrieterrein. Wel mooi gelegen aan het water. Dat dan weer wel. Wa waarom deze plek? Nou, dit is gewoon uh, mijn locatie waar ik de rest van het jaar dus, uh, evenementen organiseer. Dit is een evenementenlocatie, het heet de Glazen Ruimte. En uh, ja, elf maanden per jaar organiseren die uh, feesten voor bedrijven en evenementen, vergaderingen, dat soort dingen. En uh, ik dacht van augustus is een rustige maand omdat dan de scholen vakantie hebben en de bedrijven dan ook daardoor niks doen. En wordt niet meer vergaderd ook? Nee, wordt uh, weinig meer gedaan. Dus toen dacht ik van ik ga eindelijk uh, het restaurantconcept wat ik altijd in mijn hoofd had, ga ik tonen. Nou, daar ben ik drie jaar geleden mee begonnen. En, uh, en dat dan voor één maandje? Dat één maand. En dit is Vind dus... je dat niet jammer? Had je het niet het hele jaar in een restaurant willen hebben? Nou, nee, nee, want de manier waarop ik dit doe, dat is ook erg uh, slopend. Dus het kost heel veel energie. Het is ook echt uh, 35 dagen achter elkaar dat ik er zelf ben. Ik ben elke dag, uh, het concept is zo dat het heel erg open is en uh, vrij. Dus er is een hele grote open keuken. Mensen kunnen ook in mijn keuken stappen en een handje helpen met het maken van, van, van de borden en zo. Dat wordt leuk. Ja, echt een, een leuk idee, helemaal open. En uh, ik heb elke avond een special guest. Een bekende Nederlander die de mensen kennen van radio, tv of, of zo. Die dan mijn, mijn sommelier is. Uh, Mijn special guest en ook vertelt over de wijnen. En uh, eind van de avond doet een special guest eigenlijk datgene waar hij uh, echt goed in is. Dus uh, het kan zijn dat hij dan gaat zingen of uh, grappen maken enzovoort. En omdat het maar een maandje is, dan hou je het ook een soort van exclusief. Nou zeker, het is uh, doordat het maar een maand is uh, uh, verheugen mensen die uh, vorig jaar geweest zijn. Die verheugen zich weer een jaar lang uh, op, uh, op, editie, op de volgende editie en dit is editie 3. Ja. Het is uh, crisistijd. Uh, vanochtend las ik in de krant dat uh, drie kwart van de werknemers geen reden uh, ziet om een extra tandje bij te zetten. Bijvoorbeeld door s'avonds nog eventjes over te werken. Dat blijkt uit onderzoek. Vooral jongeren onder de 25 en oudere werknemers boven de 45 voelen totaal geen druk. Ik zou zeggen onterecht, want dat zijn juist de groepen die uh, juist moeten laten zien wat, uh, wat ze kunnen. Hoe zit dat met jouw personeel? Uh, nou ja, kijk, het is natuurlijk wel zo dat je, dat, dat je merkt dat uh, de markt dusdanig is. dat je iets scherper moet zijn als, uh, als werkgever. Ben je streng voor je personeel? Uh, ik... Ik ben uh, duidelijk voor het personeel. Ik denk niet dat, dat ik het in me heb om heel streng te zijn. Ik ben wel heel duidelijk. En ik denk dat ik daar inmiddels na uh, 13 jaar ondernemer zijn uh, redelijk weet hoe ik mensen moet aansturen. En kan enthousiasmeren en motiveren om dat te doen uh, wat wij als bedrijf willen zijn. Zeg maar. Dat is heel belangrijk. En ik denk dat ik een team met elkaar uh, gezocht heb wat heel erg voor elkaar gaat. En ook... Zij hebben hier toch maar één maand contract? Nee. nee, er zijn uh, mensen die uh, hier de rest van het jaar gewoon uh, andere dingen doen. Dus uh, zorgen dat de partijen binnenkomen enzovoort. En ook uitvoering. Dus mijn keukenteam heb ik het hele jaar door. Maar dan doen we echt op maat eten koken voor bedrijven. Nou, nu is het zo dat ik uh, hetzelfde team inzet om mijn restaurant voor één maand te draaien. Nou, en maat... werken ze ook een beetje graag over? Uh, nou ja, het is heel, heel normaal eigenlijk uh, om... Uh, mensen die uh, op managementniveau zitten, om die verantwoordelijk te maken voor hun, hun, hun eigen stukje. Dus ik zeg tegen niemand dat ze over moeten werken, ze moeten hun werk afkrijgen. Uh, en daar zijn ze zelf voor verantwoordelijk. Dus uh, als zij een avond overwerken, mogen ze zelf weten wanneer ze dat compenseren. Dat vind ik uh, een hele relaxe manier om met mensen te werken. Nou, hier even verderop heb je het winkelcentrum van Maarsen. Daar kom ik een mevrouw tegen, nou die wil van overwerken niets weten. Half vijf is half vijf en dan is het ook echt dicht. Dat wel. Wat ouderwets... Nee, dat niet, maar wij hebben gewoon onze vaste tijden. Dus om half vijf is het klaar? Dan is het klaar, ja. En geen minuut langer? Geen minuut langer, nee. Dag meneer. Dag meneer. Dagje vrij? Uh, ja, een halve ochtend gewerkt. Een halve ochtend gewerkt? Ja, als ja, middag zat toch. Weet ik niet? Ja, voor mij wel. U heeft een tropenrooster? Ik heb uh, elke dag een tropenrooster. Elke dag, hoe zit dat dan? Ja, weinig werk, joh. <laughs> weinig werk. Weinig werk. Dus overwerk is er nu helemaal niet besteed, begrijp ik. Overwerk is niet aan mij besteed, nee. Precies nee. aan de visboer. Wij werken wel over, ja. En gaat dat dan schoorvoetend? Nee hoor. Maar dat komt misschien ook omdat wij uit een heel klein dorpje komen. En daar. Eh, ons, ons kent ons mentaliteit. En dat is misschien, ja. Dat dat toch eh, een beetje invloed heeft. Aan het werk vandaag? Wij zijn aan het werk, ja. Wat, wat voor werk doet u? Wij zijn alle twee advocaat. En die moeten vaak overwerken? Um, nou het begrip overwerk is een beetje vreemd in de advocatuur. Uh, het zijn gewoon lange dagen, laat ik het zo zeggen. Ja. En daar heeft u totaal geen moeite mee? Nee, daar hebben we geen moeite mee. En dat komt omdat we het uh, echt leuk vinden. Nu blijkt uit onderzoek dat driekwart van het personeel. Ja, liever geen overuren maakt uh, in deze crisistijd. Ik schrok ervan, eerlijk uh -huh. gezegd. Heeft u een tip voor al die mensen? Oh, nou ja, ik denk dat wat heel belangrijk is, dat is. Uh, de aantrekkelijkheid van je werk. Als je, het, als je het graag doet, nog sterker. Als het je hobby is, ja, dan, dan, heb je er, dan heb je er niet zoveel last van, denk ik. Ja. Maar ja, je moet maar zo gelukkig wezen om uh, uh, werk te hebben... Wat, uh, waar, je, waar, je, je, waar je gelukkig in bent en zo. Ja, Beuk, dat geluk heb jij ook, hè? Uh, nou ja, geluk. Uh, ik denk dat het uh, niet zoveel met geluk te maken heeft. Het heeft, denk ik, te maken met uh, de wil om... Uh, dat is waar je uh, voor gaat om daar volledig voor te gaan. Zeg maar. Dus uh, ja, ik geloof niet zo in geluk. Mensen hebben vaak tegen mij maar gezegd van oh, je hebt ook geluk gehad dat je doet wat je doet. Gewoon keihard werken is dat. Ik denk dat het uh, je, je, je passie en je uh, volgen is. En gaan voor de drive die je hebt en volledig focus. En dan geloof ik erin uh, dat je uiteindelijk wel daar komt waar je wil komen. En dat is dus gelukt. Een restaurant voor één maand. We zijn intussen naar binnen gelopen. Ik zie koks in de weer. De tafeltjes zijn nog leeg, want nou, dat zal pas, pas later vanavond worden gegeten. Ik dacht, een tijdelijk restaurant, dat zal wel iets zijn met campingstoelen. Maar dat valt reuze mee. Nee, helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, deze locatie staat hier gewoon het hele jaar en doen we gewoon andere, andere dingen. Dus uh, de basis heb ik staan en dat uh, gebruiken we natuurlijk ook voor het restaurant. De mensen staan nu allemaal buiten op het terras aan het water, lekker, lekker te, te borrelen. Vanaf 7 uur gaan we ze na naar binnen uh, placeren, zoals dat heet. En dan krijgen ze amuses, drie amuses. En daarna gaan we, ga ik beginnen met het aankondigen van de avond. Dan ga ik de boel aan elkaar praten. En, uh, ik, ik, ik vertel de hele avond over wat de mensen gaan uh, eten. Uh, hoe het bereid is, waarom, de achterliggende gedachten. En uh, vervolgens uh, gaan de mensen uh, uh, de eerste gerechten krijgen... En ik pak elke keer tussen de gerecht door de microfoon en leg weer uit. En mijn sommelier, mijn special guest, die vertelt over de wijn. En wat, wat, wat ligt hier al klaar? Nou, dit is een van de amuses uh, voor vanavond. We hebben een, uh, een zachtgegaarde uh, eidooier. Uh, het, het thema is uh, um, Great from Britain, is het thema. Dus uh, we richten ons op Engeland uh, deze week. Volgende week weer een ander thema. Dus, Engeland is het deze week. Dus, het is niet allemaal echt Engels koken. Maar we gebruiken uh, de gedachte Engeland. Dus, nu krijg je eigenlijk uh, bacon en. Bacon en eggs is het idee. Dan hebben we een zachtegaard ei door je. Daar komt uh, crispy, krokant, uh, geroosterde bacon uh, komt daar bovenop. Ge, gepekelde eiwit komt er overheen. En een, een jus van, uh, van bacon. En een heel klein beetje wat uh, specerijen. Dat is een klein amusee Die doe je in je mond. krijgt een hele volle smaak van ei. Uh, zachtegaard ei. Met, uh, met, met lichte frissigheid en krokante bacon. En die volle smaak van de bacon. Dat komt zo lekker in je mond. Daarna komt een ander broodje. Dat is een, een, een, een scone. Daar komt een sham een van tomaten. Overheen met uh, clotted cream en die kunnen ze ook zo'n één hap in de mond uh, hebben. Dat is dan uh, uh, lekker weer wat, wat fris thee tegenhangen. En dan eindigen we met een, uh, met een klein biertje, geen echt biertje, maar er wordt een, een heel klein glaasje gemaakt van een bouillon van paddenstoelen met erop een schuim van, uh, van, van paddenstoelen en die drinken ze dan uh, ook in één keer op. Dus dat gaan ze mee, mee beginnen voordat er eerst een gerecht komt. Kijk, okay, dat, dat, dat klinkt al, al superveel en super lekker, uh, maar met zo'n tijdelijk restaurant horen daar ook andere hapjes en gerichten bij dan bij een gewoon restaurant? Um, nou, nee, ik weet niet uh, hoe, hoe andere restaurants koken. Ik, ik uh, doe hier eigenlijk gewoon datgene wat ik leuk vind om, om te doen. Waar, uh, waar ik in geloof. En waar ik uh, van denk, van, ja, daar kan ik een grote groep mensen blij mee maken. Dus ik kook uh, uh, verrassende gerechten. Ik het ze leuk. Uh, ik, ik, ik heb een focus op de smaak. En ja, we staan hier met, met acht koks vandaag in de keuken die allemaal uh, weten wat ze moeten doen. Ja, het is de warmste dag vandaag van het jaar. Boven de 30 graden is het hier in de keuken. Het valt mee eigenlijk hè, met, uh, met de warmte. Nee, we hebben gewoon airco binnen. Want uh, buiten is het uh, minder uh, uit te houden dan uh, hier binnen. Dus, dus we doen het allemaal binnen. De keuken staat hier ook binnen. Dus we doen het lekker binnen. Een lekker aircootje aan. Uh, niet te koude airco. Maar gewoon lekker een frisse, frisse breeze, En uh, ja, dat is gewoon heel fijn om hier te zijn. Ook, ook, ook om in de keuken te werken is het ook fijn voor die jongens. Ja, en die toch zie ik iemand zweten op die amuses. Oh, Die doet dat precies. Want er, er, er, er moet wat, wat wits op het, op het eitje gelegd worden. En dat gaat met een precisie. Ja, het is geen zweet wat hij doet, want je ziet dat ze vooraf helemaal droog is. Maar hij is, hij is wel geconcentreerd. Ja, dat, dat, is, dat, dat is natuurlijk belangrijk, want we hebben van dingen voorgedaan. Van hoe het hebben we wel. En ik vind het heel belangrijk dat, dat elk bordje wat we maken uh, even strak is. Zeg maar. dus, dus, dus daar hebben we, hebben we, hebben we ja, een volledig focus op. En, uh, ja, dus dit is een van mijn chefs, ook, Die staat uh, lekker zich te concentreren. Wat is uh, FDBCK? FDBCK. Uh, feedback. Is uh, ja de, de uh, feedback. Uh, een feedback staat voor uh, um, nou, uh, wat wij hier doen. Ik heb, vorig jaar ben ik uh, begonnen met uh, ambassadeur te zijn van de World Food Program. Ja. En de World Food Program zorgt ervoor dat kinderen in derde wereldlanden een warme maaltijd krijgen. Nou, uh, als je hier komt eten, uh, hebben wij bedacht, uh, gaan wij iets terug doen voor. Uh, mensen die in, in, aan de andere kant van de wereld geen eten hebben. Dus iedereen die hier komt eten, doneert automatisch 5% van hetgene wat hij betaalt... doneert hij, aan het, hij of zij aan het goede doel. En dat heet feedback. Dus we zorgen per hoofd van uh, uh, wat hier zit... zorgt die ieder voor 30 maaltijden voor een kind in Malawi. Dus dat uh, is, uh, betekent dat is wat feedback is. Uh, we, we doen ook een beetje... En uh, allerlei dingen, een scooter die gesigneerd wordt door uh, alle BN'ers die hier komen, die signeren de scooter. En die scooter die wordt uh, geveild, dan kun je een bot op doen. En, zeggen, nou, ik... en dat geld gaat ook weer naar dat feedback? Geld ook, dat geld gaat ook volledig naar, uh, naar feedback. Nou, vorig jaar hebben we 90.000 maaltijden opgehaald voor dat goede doel. En, uh, en dit jaar hopen we dat uh, minimaal weer uh, dat niveau te halen. Ondertussen gaat het in de keuken verder. We lopen eventjes door. Oh ja, ik wil een hapje proeven inderdaad. Nou, dit is dus uh, een van de, van de amuses. Het is uh, ja, bacon en egg, is het idee. Uh, Engeland, ik zou zeggen, neem een hapje. In één ja, keer in je mond. Mmm. Ja. ja, lekker. En goed zout ook. Lekker hè? Lekker, ja. lekker dat ziltige van, van, van, van, van de beken en dat het zachte van het ei. En dat maar het is ook goed om met deze warme temperatuur ook iets zout te eten, toch? Ja, ja. het is uh, gewoon even. Uh, ja, niet, niet, niet, dat, niet dat alles wat hier eet zout is, maar het is echt zo'n pan een binnenkomertje. Lekker fris ziltigheidje uh, met, met, met, met dat ei. Ja, hoe komt het eigenlijk dat wij in, in de zomerperiode, zeker nu het vandaag zo ontzettend warm is, ik moet er niet aan denken om te koken. Hoe zit dat? Uh, ik denk dat mensen uh, niet echt heel erg denken aan eten op het moment dat je die hitte op je hebt. Uh, op een gegeven moment, eten is ook gewoon noodzaak. Dus je zult op een gegeven moment wel, wel moeten eten. Maar ja, we eten in... ook minder als het warm is. Ja, we eten ook, ook minder. Uit, uiteraard ook uh, automatisch wordt er minder gegeten. Maar ja, wij uh, zijn vakidioten. We houden van koken, dus wij moeten er niet aan denken om een dag niet te koken. Nee, dat dus <laughs> snap ik wel. Maar in Azië, bij, bij dit soort temperaturen, wordt nog steeds heel heet gegeten. Daar moeten wij als Nederlander niet aan denken. Uh, nou, ik, ik vind het, het is natuurlijk wel... in, Het is wel raar. In Suriname bijvoorbeeld uh, eten de mensen gewoon bij deze temperaturen... gewoon soep en, uh, en, uh, en bruine bonen. En gerechten die wij in Nederland alleen maar in de winter eten. Dus uh, de zware dingen worden juist uh, ook in dat soort landen... Uh, gewoon lekker gegeten, ja. Laten we even verder lopen, want ik zie daar in de, in de verte zie ik een microfoon. Dat is de microfoon waar je het net over had. Daar ga je zo meteen in praten. Ja, in die microfoon uh, zat in het midden van de zaak. Uh, dan, ja, daar, daar vertel ik gewoon de hele avond. Het uh. is toch fijn dat je dan ervaring hebt als televisiekok, hè? Dat je, dat je weet hoe je moet spreken. Nou, ik ben inmiddels wel iemand die uh, veel presentaties geeft, sowieso. Uh, ik speel ook th theater. Uh, de, het laatste half jaar heb ik ook een theaterstuk gedaan. Uh, maar goed, ik, ik vind het leuk om, uh, om, om het op deze manier te doen. En dit is iets wat ik, waar ik altijd van gedroomd heb, uh, om nog eens een keertje te doen. Showbizkok. Nou, laat ik het niet zo zeggen. Ik denk dat mensen niet altijd even een goed beeld hebben van uh, wie Ramon Beuk is en wat hij doet. Heb je een imagoprobleem? Nee, ik heb geen imagoprobleem. Maar het, het is natuurlijk wel zo dat uh, mensen je van verschillende kleine dingetjes uh, kennen. Als ze je kennen, dan is het zo van, ah, oh, dit is de jongen van, van Born to Cook. Nou, dan ben je die jongen die uh, voor de huisvrouw uh, uh, simpele gerechten maakt. Nou, dat is niet wat ik hier doe. Hier gaan we echt wel een paar niveaus hoger. Uh, nou, ja, maar kennen... ah, je bekendheid helpt natuurlijk wel. Uh, altijd, altijd, natuurlijk. Uh, ik weet ook dat het feit dat, dat mensen mij kennen... Uh, en ik uh, het laat weten dat ik dit doe, dat dat heel veel mensen op afkomen. En dat, dat, dat blijkt ook wel. Dus, ja, TV-koks zijn enorm populair. Hè? Er wordt ook enorm goed gekeken naar uh, 24 Kitchen. Uh, dat weet ik niet of er veel naar gekeken wordt. Ik zie het wel eens voorbij komen. Het is niet helemaal waar ik van hou. Ik... Nee, zou je er niet voor willen werken? Nee, nee dat, is niet, dat is, is niet mijn ding. Want ik ben een beetje met dat dagelijkse potje eten koken. Zeg maar, ben ik wel een beetje, een beetje klaar. Ik heb het al jaren gedaan. En nu maak ik veel meer, vind ik het wel leuk om programma's te maken. Die gaan over mensen en eten en culturen. En ik wil dat ik de afgelopen jaar gedaan heb. In Suriname leuke programma's mogen maken. Programma's over wijn mogen maken. Dat ik echt uh, ja, net even iets uh, meer doe. Dan alleen maar dat, dat, dat, dat die ingrediënten in de pan. En dan geef je daaruit. Mis jij het werk bij de HEMA? Ehm, um, ik, nou, even uitleggen waarom ik dit vraagt. <laughs> dat is, uh, ja, dat is jaren geleden. Ik heb, uh, 14 jaar geleden, heb ik uh, bij de HEMA gewerkt. Uh, op het hoofdkantoor waar we ontwikkelingen deden voor smaken en, en dat soort dingen. Ja, wat een uh, leuke baan lijkt me dat. Dat was heel leuk, ja, dat was zeker leuk. Uh, ik was een van degenen die uh, onder andere uh, in het ontwikkelingsteam zat van, uh, van, van nieuwe producten. Maar je hebt er ook eens niet bedacht? Nee, dat is ver voor mijn tijd geweest. Dat lijkt mij ook. We gaan naar WNL-verslaggever Wiege Hemmer. Die is vandaag in Groesbeek. Waar voormalig amateurs van Achilles 29 zich opmaken voor een entree in het betaald voetbal. Totaal ander onderwerp. Dag meneer. Het zijn de kleine dingen die het doen. Ja, dat bedoel ik. Daar nou zijn we nog mee bezig, hè? Ja. ja. Bent u de enige vrijwilliger hier? Nee, er zitten nog een paar op het dak U hebt dus een Achilles hart? Van hart en hier. Ik ben al 60 jaar lid dus. Waar is de jeugd? De jeugd, ja, die doen dat niet meer. Die trappen die, die doen dat niet. Slechte zaak, toch? Ja, dat is heel raar, maar dat is zo. Als wij uh, niet meer kunnen, dan, dan blijft het liggen. Of het uh, moet ingehuurd worden en betaald. Hè? Ja, ja, want Achilles begint nu aan een nieuw avontuur. Ja, dat weet ik. Dat doen ze mede dankzij u. Ja, ik snap er alles van hoor. Ja, ik weet niet of het allemaal lukt, maar uh, het is natuurlijk een, een uitdaging dit. Begint u nou ook al? Iedereen heeft het tegenwoordig over uitdagingen. Ja, dat ik noem ik een uitdaging, ja. Uh. Ja. Ik noem dat gewoon een uitdaging, ja. Als je nou eens eerlijk bent, hè? Betaald voetbal had het van nu gemoeten. Van mij hoeft nee. Van mij had het niet gehoeven. Ze hadden van mij in de topklasse moeten kunnen blijven. Want ik zie daar toch niet zitten als ze dat volhouden. Verderop wordt eh, nou ja, de laatste hand gelegd aan. De vervolmaking van een droom, moet ik het zo zeggen. Voorzitter Harry Derks van Achilles. Nou, er moeten gewoon nog een aantal werkzaamheden plaatsvinden. En uh, we hebben wat dat betreft uh, het voordeel dat we de eerste wedstrijd uitspelen. Dus volgende week moet alles klaar zijn. En je ziet dus dat de vrijwilligers volop bezig zijn om, om uh, de laatste dingen te realiseren. Wat dacht u van een, een bord dat nog geplaatst moet worden? Daar moet u naartoe. Daar is Achilles. Ik ben hier drie, vier keer voorbij gereden. Ja, dat is een hele belangrijke die nog geplaatst moet worden. Ik stel me kwetsbaar op. Ligt het dan nee, aan Nee, nee, ligt niet aan, nee, nee, dat ligt altijd aan onszelf. Uh -huh. je moet altijd, bij alle zaken moet je kijken wat konden we er zelf aan doen. Ja. En uh, dat geldt dus ook voor de bewegwijzering. Dus, dat moet dus aan de weg nog. Maar dan moet hier op het sportpark ook nog het nodige mee, uh, mee gebeuren. Ja. Dus ook in het kader van de veiligheid. moeten de bordjes geplaatst worden. Dan moet de bewegwijzering op het sportpark zijn. Zo. Hoort dit de VIP-tribune? Het zijn nogmaals gezegd 36 graden. Het zijn twee mannen. Ook weer boven de 60 jaar. Op het dak aan het klussen. Het dak van de tribune. Wat een hitte, hè? Ja, ja. Wat bent u hier nou aan het doen? Voor de televisie, een platform. Oh, een nieuw. Hier moeten de, de camera's op. Ja. Je moet volgende week al af, hè? Volgende week moet het af zijn, je. Ik ga de hitte uit. Ja, verstandig van nu. Zo. Pas die op voor uw hoofd. Hoe heet u? Henk. Vrijwilliger ook voor de club. Ja. Wat een fantastische droom, hè? Bij ja, voetbal. Dat klopt. wel. Daar nou, zou ik er een droge mond van krijgen. Haha. Uw collega daar, u kent hem wel. Ja. is aan het vegen, onkruid aan het verwijderen. Ja, Piet. Die zegt, dat het voor mij helemaal niet hoeven. Ja, als je ziet het werk waar je ermee hebt in zo'n korte tijd... is het heel moeilijk, maar het is wel een kant die nooit op me terugkomt denken. Wat zegt uw vrouw ervan? Ja, die, die, die, die verklaart me voor werk. Sport vertroebelt de geest? Een beetje wel, ja. ja. Maar goed. Succes. Ja, dank. De bijdrage was dat van WNL's Hemmer. We zijn weer in uh, Maarsen bij een uh, restaurant voor één maand. Ramon Beuk, hoeveel mensen komen er vandaag? Vandaag uh, zijn er 115 mensen. En die passen allemaal in het restaurant? Die passen allemaal in het restaurant, ja. 115 mensen? Ja, de ene avond 115 en dan 120. Vandaag volle bak, morgen volle bak. Ik heb voor uh, zondag nog een paar plaatsen, voor woensdag en voor donderdag nog een paar plaatsen. En voor de rest zit het uh, overwegend helemaal uh, vol. Tof ongekend populair, dus het is, uh, het is heel populair, ja. uh, het werkt heel goed. Uh. Je hebt een hit te pakken, ja. Gelukkig is dat, is dat leuk. Uh, de, ja, ik, ik vind het gewoon bijzonder dat, dat, dat, uh, dat mensen hier naartoe willen komen. En dat gaat, mensen praten er natuurlijk steeds meer over. En dat is, uh, dat is... maar je staat er heel relaxed bij. Ik, ik kan me voorstellen, als ik uh, de chef-kok was, dan zou ik uh, bovenop het personeel gaan staan. Maar, uh... Dat doe ik uh, tot vijf uur. Dan sta ik bovenop, ze en dan kunnen ze nergens me heen. Uh, na vijf uur wil ik dat alles straks gaat En dan weten zij wat ze moeten doen. Dan spring ik uit de keuken. Dan ga ik uh, een, net, een, een nettere jasje aantrekken. En mijn mooie schoenen. En dan maak ik... Geef mijn haar mooi en dan ga ik onder de mensen. Prachtig, <laughs> dat is belangrijk. En u heeft ook een gast uh, iedere dag: dat is uh, vandaag Ronnie Tober. Meneer Tober, mag ik u even storen? U bent vandaag verantwoordelijk voor de wijn, geloof ik? Zo, ik hoorde u niet, sorry. U bent verantwoordelijk voor de wijn? Ik ben verantwoordelijk voor de wijn vanavond en ik zit in de bier. Ja, hoe zit dat? Maar Ik vind bier erg lekker, maar ik vind wijn ook erg lekker. Maar meneer Beuk, die helpt, die helpt mij met de wijnen en die heeft altijd weer een subliem keuze gemaakt. Ja, u kunt heel goed zingen, maar heeft u ook verstand van wijn? Nou, wel als ik het drink. <laughs> nee hoor, ik weet wel iets van de wijnen. Ik weet wel een goede corton charlemagne of een... Uh, Noem maar op een uh, Baron de L. Dat zijn er uh, de meeste wijnen. Maar ik, ik weet wel iets over wijnen te vertellen. En elke dag heb jij een andere gast hier. Elke dag een andere speciale gast. En uh, gisteren was dat Eddie Zoe. Uh, morgen is er nog een verrassing. Want ik maak niet bekend wie de special guest is. Maar uh, ja, je kunt namen wachten als uh, Jeroen van Koningsburg. Uh, uh, Junge Rijman. Uh... Zo, dat mag allemaal wat kosten. Nee hoor, de mensen. Nee, het zou het zijn als ik al die mensen zou moeten betalen voor hun aanwezigheid. Dat, dat werkt gewoon niet. Het zijn allemaal mensen waar ik een persoonlijke band mee, mee heb. Uh, die het leuk vinden om uh, bij mij te gast te zijn. Die krijgen voor mij een tafeltje zes personen. en die zijn een avond mijn sommelier. Dat zijn uh, gewoon... En voor de mensen is het een leuk extraatje dat er een bekende Nederlander aan je tafel komt en over wijn vertelt. Uh, mensen praten daar gewoon over. Dat is gewoon hartstikke leuk. Goed, dan leuk. Uh, en u wordt betaald in bier, begrijp ik? Nee hoor, ik doe dit. Voor Ramon. Ik heb namelijk uh, een hele grote voorliefde voor Suriname. En uh, dat weet Ramon, ik heb er namelijk opgetreden in de 70 e jaren. Ja. En ik bewonderde de heer Beuk al heel veel jaren als chef-kok. En toen heb hij mij vroeg, een aantal jaren geleden, heb ik gezegd: gelijk ja. En het is een hele leuke eer om hier bij de meneer Beuk. Helemaal goed. Uh, maandag, dan hebben we weer een nieuwe aflevering van Zomeravondspits. Dan uh, praat ik met de directrice van Ponypark Slagharen. Ramon uh, Beuk, heb jij een vraag voor haar? Nou ja, Ponypark ja inderdaad. Het is wel heel lang geleden, terug in de tijd van mij, als kind. En uh, toen stond de Pony nog heel erg uh, centraal. Nou, als ik nu naar mijn eigen doch dochter kijkt... Ja, die is gewoon bezig met uh, internet en uh, alles uh, wat uh, maar computer is. Hoe centraal staat de Pony vandaag de dag nog... Op, op, op, op, op, op. Die vraag gaan wij stellen aan Angelique Klaar. Hartelijk bedankt. Fijn dat we hier mochten zijn. Alles nog willen reserveren, waar moeten we zijn? Dan moeten we zijn in, uh, bij uh, www.voorenmaand.nl Hartelijk bedankt. Zondag zijn we terug op Radio 2 vanaf 4 uur met Autocoin. Wij blijven gewoon. Ligt u al lekker in de hangmat? Weer of geen weer? Dit is de Nederlandse zomer. Daar komt op. Twee dingen. Two Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. In twee dingen zes weken lang zomerse gesprekken. Over optimisme, bevlogenheid en succes tegen de stroom in. Deze week... De recherche. Twee dingen. Elke maandag tot en met vrijdag van 8 tot half 9. Radio 1. Het Radio Radio. nieuws van alle kanten.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 Toch is het vreemd. Ik zie het. Waar zag ik het nou? Het waren grote witte letters, rood bord volgens mij. Uh, wij zijn groen. Een uh, rood bord. Dat is misschien Vodafone? Ah, Vodafone. Mogelijke dag, Wiel. Oké, okay, geen probleem, meneer. Dag. Met Vodafone Red Business kun je onbeperkt bellen en sms'en. en krijg je 1 gigabyte data-internet in 43 voordollanden. Power to you, Vodafone. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen.